Het is niet gelukt om een nieuwe advocaat te vinden voor Ridouan Taghi. In augustus kwam de club met advocaten met een oproep... omdat niemand Taghi meer wilde bijstaan. Er hebben zich twee mensen gemeld, maar die zijn ongeschikt... vertelt verslaggever Remco Andringa. En volgens de instantie die bezig was met het zoeken naar nieuwe advocaat voor Tachi, voldeed een van die twee niet aan de kwalificaties. Nou, Dat houdt simpel gezegd in dat iemand bijvoorbeeld niet ervaren genoeg is. Van de ander was niet helemaal zeker of er ja, niet toch bepaalde belangen of connecties waren die de verdediging in de weg zouden kunnen staan. Uh, verder uh, is er nog een keer uh, geprobeerd een aantal advocaten over te halen... om toch die klus op zich te nemen. Maar uh, ja, dat heeft uh, ook nergens toe geleid. Niemand kan of wil dus. Het is onduidelijk hoe het nu verder moet met het hoge beroep in de Marengo-zaak... waarin Taghi eerder werd veroordeeld tot levenslang. Overheidsorganisaties kunnen vanaf vandaag een discriminatiecheck doen. Die kan organisaties helpen om discriminatie bloot te leggen... zegt de voorzitter van een speciale commissie tegen discriminatie en racisme. Bijvoorbeeld de douane. Die vonden dat ze hun normen, op basis waarvan ze mensen uit de rij pikken... die terugkomen van vakantie op Schiphol bijvoorbeeld... die konden ze opnieuw tegen het licht nemen. Duo... Zei bijvoorbeeld van nou kijk, wij hebben die uitwonende beurs. Maar hoe doen we dat nou eigenlijk? En de gemeente Arnhem heeft zijn adresonderzoek weer opnieuw tegen het licht gehouden. Dus het levert echt iets op. Vanaf vandaag gaan tien nieuwe organisaties met die discriminatiecheck aan de slag. En het einde van het jaar komt weer in zicht. Op Radio 2 begint dan traditiegetrouw de top 2000. En ze trappen dit jaar voor het eerst af met een live concert. Deze dj noemt even wat artiesten op die meedoen. Guus Meeuwis, Rondé, De Wolf... Rob Kems, Douwe Bob. Ja, en anderen die gaan een uur lang liedjes performen uit die lijst. En erbij zijn kan over een paar dagen start de kaartverkoop. Het weer grotendeels bewolkt met van tijd tot tijd wat regen. Het is een graad of 13. Morgen is het droog en komt de zon er vaker bij. Dan worden 14 of 15 graad. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM.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 Deze eh, damesgroep uit uh, Amsterdam Die is uh, met name bekend geworden door uh, History. En uh, Am I Losing You Forever? Ja. En uh, dit was ook een ander nummer, de One Touch, Too Much. Aan het begin van de derde uur alweer, uh, Dolly. Tijd vliegt voorbij, hè? Ja, nou, nou is het straks zo. Uh, zijn we er klaar mee? Zijn we er klaar mee? En is Fred ja, weer aan het Je de beurt aan en je kondigt weer af. Het ja. lijkt net alsof we er tussendoor niks doen. N nee, Marco. Nee. Nee, helemaal niks. <laughs> ja. Nou, je hebt lekker het soddiet op je bol. Ja. Nou. En uh, ja, lekker dat je de zon mee hebt gebracht. Ja, 13,5 heel... graden uh, meet ik zojuist uh, buiten. Dus, ja, uh, ja. ja, lekker hoor. Zeker weten. Mm -hmm. Nou, je bent er weer voor een uh, mooi stuk proëzie. Vorige week eigenlijk uh, de laatste van uh, de maand. Ja. Maar we hadden hem even een weekje verschoven, want vorige week hadden we dat uh, zandvoort voor jou. Ja, dus. Uh, is dat gelukt? Dat is uiteindelijk. <laughs> ja, uiteindelijk is dat gelukt. Nee hoor, dat ging uh, prima. Het mist alleen jou een beetje. Even ah. na vier uur viel het ook een beetje stil, weet je wel. Ja. Dus, uh, maar ja, we hadden het zo afgesproken. Dus, uh, nou, niet dat, dat doen het we dat nou zo ontzettend druk wordt als ik er wel ben. <laughs> <laughs> nou ja, maar hoe is het uh, met je? Goed. Ben je een beetje, heb je een beetje rust of ben je nog druk aan het schrijven? Uh, alle twee. Alle twee? <laughs> ja, ja, ik ben met uh, de vervanging van de gedichten bezig uh, in de Achterweg. Oké. Okay. Dus, uh, Stichting Strandkorrels uh, is zo uh, vriendelijk om de vervanging uh, te sponsoren. En ik ben met Ben Zonneveld op pad om uh, de gedichten aan te passen. Dat is wel mooi. Ja, dat is zeker En wanneer uh, gaan we die uh, daar uh, krijgen? Dat uh, weet ik niet precies. Dat hangt van uh, de Miracle uh, Productions uh, af. Ah, oké. Okay. Ik ga ervan vanuit dat het binnen afzienbare tijd is. En dan komt ook het uh, verzetsgedicht voor uh, Wim Gerttenbach uh, weer terug. Tenminste, als de muur van Chef Amigo klaar is. Aha. Dus daar moet je ook allemaal rekening mee houden. Ja. Nee, dus uh, het, het verzetsgedicht vind ik wel het belangrijkste gedicht... wat, uh, wat terug moet komen. Zeker weten, daar ben ik het helemaal mee eens. Dus Dolly. Ja. Heb jij een vraag aan Marco nog? Of denk je van... Mm, <laughs> nou, hij is niet gepast op de zaterdagmiddag. Niet gepast, nee. <laughs> nou Marco, ja, we gaan gewoon lekker door met een stuk uh, proëzie. En voor ja. de mensen die uh, niet weten wat uh, proëzie is. Even in het kort, kan je dat uitleggen? Een mengvorm tussen uh, proza en poëzie. Dat klinkt heel makkelijk. Dat is het ook. En wat is dan het, <laughs> wat, wat is dan het verschil tussen die twee? Even voor een uh, leek. Nou, poëzie dat heeft vaak een beetje de... Uh, de air van uh, dat het lastig is... en met de en Daar wilde ik een keertje van afstappen. Dus dan schrijf ik stukjes uh, proza... die... Uh, lijken op uh, poëzie. Aha, oké. Okay. Maar net even wat uh, losser, uh, losser... Ja, ofzo. ja, ja. Ah, okay. dus uh, niet te veel rijmdwang en uh, niet, te, niet te lastig doen. Dat komt de tekst en dergelijke wel... Uh, in het verhaal, volgens mij wel ten goede... Ja, het hangt ook heel erg van het onderwerp af. Als je grote lappen tekst gaat schrijven... dan gaat er ook heel veel emotie verloren. En met poëzie kan je wat daadkrachtiger korter. Staccato. Aha. Nou, we zijn heel benieuwd. Ik ook. Weer uit de bundel die van jou verschenen is, of een nieuwe? Uh, nee, dit is de vorige. Het is ontroerend goed. Ontroerend goed. Nou, ja. daar gaan we naar luisteren. Welke heb je deze week voor ons... Leef. Voor jou. Als je hart weer eens beeft. Als je brein weer eens twijfelt. Niets meer zekerheid geeft. Zij die ons lief hadden. En teder in hun handen hielden. Zijn niet verdwenen. Waaraan wij denken. leeft. Sta in het duister in een tuin. Luister. De nachtegaal zingt. Ook al weet je niet waar ze is. Overdag kun je met gesloten ogen... de stralen van de zon nog voelen... en het strelen van de wind op je huid. Zie je, mijn lief... niet alles wat wij niet meer zien is weg. Zo is het ook met liefde... die hoop en kracht geeft over alle grenzen heen. Wie lief heeft, staat nooit alleen. Wie lief heeft, gaat nooit alleen. Aan wie wij denken, leeft. Dank je wel, Marco, voor uh, dit uh, stuk proezie. Hebben we het droog gehouden? Ja, nou, met moeite, nou. met moeite. Maar uh, ja, we hebben er wel van genoten, zeker weten. Goed dus, uh, gedaan. Gaan ik ga even het nog een mooie eventjes, uh, laten indalen. De, zeker de, je uh, zegt, ja, nee, maar je zegt in één in, in zo'n stukje tekst ja. zoveel mooie dingen. Je, je kan dat onmogelijk. Je bent over dit één aan het nadenken. dan komt de volgende alweer waarvan je denkt: van, oh, wow. Ja. Ja, zo kun je het ook bekijken. Erg mooi. Erg mooi. Ja. Oh ja, ik heb ja. het al dichtgegooid. <laughs> <laughs> nou, weet, je wat? We, weet je wat? We doen het even. Ja, dus. Ja. Wat wilde je zeggen, Marco? Nou, dat je het uh, stukje kan terugluisteren op de ZFM-podcast. Uiteraard. Ja, vanaf aankomende maandag staat hij er weer op. Dus uh, via de ZFM-app kan je dan uh, dat stuk uh, terugluisteren. Ga ik zeker en de tekst uh, lezen nog een keertje. Ja, op uh, ja. de speciale Marco TMS-pagina die ik daarvoor <lacht> gemaakt heb. Uh, <lacht> <lacht> zeker weten. Nou, tot ziens. Huh? Oké. Okay. gaat <lacht> nou, lekker dan. Yeah, Natalie goes here and I miss you like crazy. Even though it's been so long, my love for you keeps going strong. I remember the things that we used to do: a kiss in the rain to the sunshine. toi, à ton rêve. Quand tu vois ton bateau batté, quand tu sens ton cœur s'éblissé, accrochez-toi Attends When you get so down that you can't get up, And you want so much, but you're wrong. We'll Zo, dat was uh, ILO met uh, Hold on Tijds. Het is tijd voor uh, de Pit Report. We gaan over naar uh, niemand uh, meer en minder dan uh, Rendel Lawson. Uh, de, de, nou, dat gaat iets uh, niet ja. goed, of wel? Yo, je was nog in gesprek met hem, Dolly. Ja, joh. Ja, joh. Ja, joh, ja joh. Hey, joh. Yo. Yo, yo, jo. Hey, Rendel, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, zat ik zat even zelf te gezellig met Dolly. Ja, ja, ja. Jullie hadden niet eens door dat uh, de radio eraan kwam, hè? Op een gegeven moment. Ja, ja, ja, als je, even eerlijk. Als je met Dolly aan het praten bent, is die raad nu ook helemaal niet meer belangrijk. Nee, dat is ook zo. En je kan stemmen op Dolly als vrijwilliger van het ja, trouwens, uh, Rendel. Moest je even naar de website van de gemeente Zandvoort uh, gaan. En dan kan je een formulier invullen. Even zeggen waarom jij Dolly... ...de vrijwilliger van het jaar vindt... Okay. ...en dan komt het helemaal goed. Hoe moet Rendel we... dat nou onderbouwen? Ja, nou ja, heel simpel. Gewoon, eh, het is geen discussie mogelijk, zeg ik dan. <lacht> Kijk, Klaar? dat zijn goede berichten. En eh, nog waar ja, dan... ook, dus... Ja, ja. Moeten we daar discussie over voeren? <lacht> nee hoor, je hebt helemaal gelijk, Rendon. <lacht> Klaar. Hey, we hebben, hebben een lekker rustig weekend... ...maar vorige week, ja. hè, Mexico... Ja, heb je, heb je... Ik zat nog te denken, we zaten op de boot in, naar Engeland toe... en ik zat nog te denken, zou die nou uh, Imca Marina... Zal Is dat Imca met Mexico draaien, heb Ja, oh ja. Nee, dat was uh, de zangeres zonder naam. Zangeres zonder naam, Ja, ja, ja. ja. Nee. De merische nee, vaas. Je je gedraaid, ik wilde de <laughs> luisteraars overhouden, dus uh, vandaar... Uh. Alles <laughs> <Ja, laughs> had ik hem wel gedraaid, hoor. Zeker weten. Ja, maar wat een Grand hè? Ja, ongelooflijk. Wat een race. Ja. Ja, ik weet je, ik, ik, ik zat er later naar te kijken, want het was al in Engeland allemaal, we zaten in de Midlands, in de middle of nowhere. Nou, ik geloof je, daar hebben ze nog nooit van een uh, televisie of een radio of we, laten we zo zeggen een 5G-centmast gehoord. Dus het was allemaal een beetje tussendoor, wat ik allemaal moest doen. Maar even heel eerlijk, uh, als ik zo kijk naar het hele verhaal, jongens, uh, ik zou daar geen steward van de wedstrijd willen zijn geweest hoor. Want was, er gebeurden al zoveel dingen, en er werden zoveel vers verschillende dingen, werden er, uh, zeg maar, daar, uh, daarna uh, straf uitgedeeld dat dus ik dacht, waar gaat het allemaal over? Moe, uh, klaar. Ja, straffen, maar ook geen straffen. En daar loopt uh, dan uh, Russel uh, weer over te mopperen. Ja, maar die, die zegt, ja, die deel zijn deel allemaal deel. aan het begin afgesneden en er wordt niks tegen gedaan. En, ja. uh, Terwijl in feite, en, uh, kijk nou, wie doe een helemaal toen eraf gaat. Uh, en dan uh, niet het weggetje neemt, maar gewoon het gras neemt. Ja, en uh, volgens mij hadden, daarvoor, uh, hadden we daarvoor ook een hoop gas bij. hem dus gezien nog in die wedstrijd. En die wordt dan wel 10 seconden gestraft. Dan denk ik van ja, jongens, jullie zijn niet helemaal lekker bezig. Want heel eerlijk, Max was hem gewoon kwijt op die curbstones. Als daar een muur had gestaan, had hij gewoon die uitgereden. Heel simpel, klaar. Zeker. En dan uh, denk ik van ja, jongens, en hij wordt daar niet voor bestraft. Ja, niet helemaal oké. Okay. Niet helemaal oké, mijn hoog. En ook de andere. Maar, uh, dus uh, het werd een beetje met twee matige gemeten tijdens die wedstrijd, vond ik. Ja, uh, maakt allemaal niet uit. Noor, was het is natuurlijk super, supermachtig voor klaar. Uh, ja, super. En uh, ja, ik heb gehoord dat hij een, uh, bijna het record van uh, Schumacher uh, nu te pakken heeft met overwinningen. Maar wat uh, met uh, Norris? Nee, Norris niet. <laughs> wat bedoel je? <laughs> nee, ja, daar las ik net uh, iets over. Ja. Of in ieder geval een record van uh, Schumacher heeft hij, uh, heeft hij bijna gehaald. Nou, dat is... zal kunnen. Maar, ja, maar, al... overwinningen niet, hè? Nee, dat lijkt me nee, ook niet. Nee, maar, uh... nee. Ik heb geen idee wat hij dan gehaald heeft. Maar, uh, de, de, het, het jonge, jonge joch, je moet nog even wat meer rijden, hoor. Want bij het dierenkoors in de buurt komen, denk ik. Ja, nou, ik, ik ga het, uh, het opzoeken, hoor. Dus, uh... misschien, misschien iets met uh, dat het aantal wedstrijden wat hij heeft... en het aantal overwinningen wat hij behaald heeft. Ik heb geen idee. Uh, wat me wel opvalt, jongens... Iemand uh, moet moeten maar gaan verklaren... waar zit opeens het verschil in de auto's tussen Piastri en Norris? Maar uh, kan helemaal niet meer met de auto overweg. Mm -hmm. En Norris rijdt gewoon, uh, ja, gewoon weer, weer zo wat we van de McLaren uiteindelijk verwachten. Hij rijdt gewoon iedereen op 20, 30 seconden. En, en, en dan heb ik wel zoiets van, uh, jongens, uh, in het hele verhaal. Uh, waar komt dat opeens dat verschil vandaan? Piastri is natuurlijk geen pannenkoek. mooi uh, klaar. Nee? Zeker, dus, nee, daar ja. heb je gelijk in. Dat, dat vroeg ik me ook al af trouwens. Ik ja. ben niet klaar. Ik, ik heb ook vanaf het begin gezegd: hè, dit jaar dat weten jullie, dat uh, Piastri uh, Noorse gaat overklassen. Nou, uh, Noors ja. is in één keer wel toch goed teruggekomen. Uh -huh. uh, maar, maar het verschil in de auto is opeens wel heel erg groot. En ik denk niet dat uh, Piastri opeens uh, niet meer kan auto rijden. Dus, uh, nee, dat is heel vreemd. Bij McLaren mogen ze wat uitleggen. <laughs> heel erg. Ja, dat klopt. En, uh, ja, ik heb trouwens uh, gevonden wat hij nou met uh, Schumacher heeft. Ja, heel verhaal okay. is dat hoor. Want uh, Lennon Norris heeft zijn eerste tien Grand Prix-segers... Uh, namelijk op tien verschillende circuits uh, geboekt. Daarmee evenaart hij de prestatie van Michael Schumacher... die tussen 1992 en 1994 precies hetzelfde deed. Ja, maar dan moet ik wel zeggen dat in die tijd is dat voor Schumacher knapper... want ze rijden absoluut veel minder Grand Prix. Dus, uh, in een jaar tijd. Uh, en ook in, in, in, in verschil op verschillende banen, zeg maar. Dus, dan, ja, Ja, ja, weet, ja dus, klopt het ook weer niet helemaal, hè? He? Ja, nee. ja, zo, zo kan je ook zeggen, op een manier weer, kan je dan een, uh, zeggen... Hij heeft uh, de minste plaspauze voor iedereen voor een de Weet je, maar <lacht> wel. Ja, toch. Nou ja, zo gek zijn ze <lacht> tegenwoordig wel, hè? Ja, dus, ja, ja, <lacht> ja, ja. Er zit er, Weet je, en ik bedoel ik al waar je gaan, Er zit er dus iemand zit er op het papiertje, het allemaal bij te houden... En ja, ja, uh. <laughs> Ja, joh, get job. Dan je klaar. Het lijkt wel net he, de bandenstrategie die je ook altijd in beeld krijgt, weet je wel. Als je een gele ja. band hebt, dan uh, moet je tussen ronde die en ronde die moet je wisselen. En, uh, ja, en dan ja. een harde band of een zachte band. En, uh, ja. Maar er klopt ja. nooit wat van, uiteindelijk. Ja, dat klopt er nooit nee. Nee. Nee, Ik vind het, eerlijk gezegd, altijd een beetje onzinnige dingen. Ik kijk er toch wel meer van, joh, hoe kan het in hemelsnaam dat we Norris nou zoveel sneller is als de Piastri? Ja, we weten, we weten van die McLaren... Dat hij in lucht het gewoon echt niet doet. Nou ja, dan, dan, als je voor haar rijdt, heb je daar geen last van, natuurlijk. Nee. Maar eh, ik vond het verschil te groot. En eh, eigenlijk ook die KP daarvoor al. Dus. En we weten, centraal het duidelijk laten weten dat hij liever nog eens wereldkampioen ziet worden. Ja, ja nou, dat du is dus duidelijk. Ja. ja, duidelijk. Niet oké, okay, niet oké. Okay. Dus uh, ik hoop dat Piastri uh, even weer uh, de volgende campfire. ja jongens in Brazilië, uh, het feestje, daar heeft dit een van de mooiste banen altijd waar gereden wordt. En er gebeurt natuurlijk daar altijd heel veel, hè. Maar, uh, we, we hebben de mensen niet wereldkampioen zien worden, wel wereldkampioen zien worden. <lacht> dus, ja, nee, maar wat heeft Max Verstappen met uh, Brazilië? Nou ja, uiteindelijk een van zijn mooiste, echt mooiste safe die daar over gaat in de regen... dat hij uh, opkomen recht dus stuk er vol af ging. Uh, en hem echt helemaal kwijt, was, ze net voor de heel weer oppakte. En uh, uh, iedereen zei toen wel van, ah, wat, wat heeft die mannen een wagenbeheersing? Ik had wel gelijk gezien, nou hier heb je wel heel veel massel gehad, alweer. <laughs> heel veel massel. Uh, en hij heeft daar natuurlijk ook een hele mooie wedstrijd laten zien. Ja. Uh, ja, ja, ja. ja. En uh, het, is, het is ook zo'n baan waar je me ook gewoon toch echt met tussen kan zetten op verschillende punten. Dus ik vind het nog echt een oldschool racing baan. Uh, uh, gewoon in te laken tussen die meren. Want uh, vroeger lagen er wat meer meren, zijn inmiddels wat gedempt. Ja, het, en je hebt daar natuurlijk de Brazilianen jongens. Als een uh, paar mensen een feestje kunnen maken tijdens een campbrie. Nou, dan zijn het de Brazilianen. Dus, uh... Zeker weten. En kan het weer ook wat gaan doen uh, tussen, de, tussen de meren? Ja, als het daar regen komt, dan vaak in één keer met bakken naar beneden. Dus oh, ja. het is wel zo, het is niet van een beetje, het gaat een beetje druk te Dan zie je iemand uh, zijn handje ophouden, nee, daar gaan in één keer de sluizen <laughs> over. Dus, dat is wel mooi. Het <laughs> ja. is ook niet lullig. Nee jongens, we gooien een paar bakken water op het knieën heen en klaar. Maar dat als we het eigenlijk... dan maar niet krijgen, dat ze dan uren gaan wachten en uiteindelijk... Nee, uh... nee, nee, maar dat is wel met die huidige formule natuurlijk wel, hè. Met dat ground effect en... Uh, ik, ik, ik heb altijd gezegd dat je dan geen zicht meer hebt, jongens. Uh, ga eens even kijken naar beelden uit de jaren 80, uit de jaren 70. Hey, die zagen helemaal niks. Uh, kijk even uh, alleen maar naar de Grand Prix van Japan in 1976. Je zag het hele screen niet eens meer. Wat vanaf ja. nog een auto. Ja. Dus, ja, ja. En die bleven ook gewoon doorrijden. Dus uh, dat is bij mij een no-go. Uh, dat, dat betreft zijn we een beetje in een watjes, uh, watjes uh, tijd gekomen, zeg maar. Uh, gasgever is gasgever. Ja, nou, Max Verstappen hij... is daar een voorbeeld van. Hè? Die zegt... Uh, de, de, dat hij er echt niet te, tegen kan. Gewoon rijden. Ja, Gewoon gaan. rijden. Ga rijden. Ten eerste heb je het publiek wat betaald, heeft. je hebt tv-senders die betaald hebben. Ga rijden. En, en het is wel zo, hoe langzamer je met de Formule 1 rijdt, hoe minder grip je hebt hè, tegenwoordig. En vroeger had je geen ground effect maar, uh, hey, dan kwam het op de stuurmanskunsten van de rijder aan en hoopte dat die wagen op de baan bleef. Uh, maar tegenwoordig helpt zo'n wagen op het moment dat hij de ground effect verliest, is toch gewoon een klein klaar. Dat is net of je op ijs uh, terecht komt. Maar ja, dat vind ik dus. Het concept wat ze neergezet hebben, dat loopt dat is niks van het concept als je niet in alle omstandigheden kan rijden. Nee uh, precies, uh, ik... maar ja, hoe komt dat dan, uh, even voor uh, de luisteraar, van, uh, dat dat uh, ground effect uh, zo uh, belangrijk is geworden? Nou, die zou in principe de auto aan de baan, waardoor je grip hebt. Op het moment dat het grouteffect kwijtraakt, kwijtraakt, je ziet ze, ze lopen met millimeters hoogte uh, te, uh, te, zeg maar, te regelen in die auto's, dat ze dat grouteffect maximaal kunnen maximaliseren zonder de grond te raken. Um, ja, heel simpel. Als het koude vaak wegvalt bij zo'n auto, is die onbestuurbaar. Dan heb je geen grip meer op je voorbanden. Uh, je krijgt geen warmte meer in je banden. En de warmte in die banden, zeker bij regenbanden, is best wel een beetje belangrijk. Ja, dan, dan is het in feite, moet je het maar zo zien. Dat je in feite uh, in de wintertijd uh, met je gewone, zeg maar, uh, gimschoentjes uh, van een uh, stoep die gewoon heel stroef is, in één keer op een ijs uh, terechtkomt. En dan kan je sturen wat je wil, maar dan doet die auto helemaal niks meer. En uh, uh, ja, ja, dat wil je natuurlijk niet meer. Maar dat is het concept van de auto's tegenwoordig. Nu, uh, uh, zeker als je dan nog achter een andere auto rijdt waar de crowd effect daardoor ook minder wordt door de vuile lucht achter die auto. ja, Dan is het op een gegeven moment gewoon, uh, jongens daar kan je ook gewoon niet meer rijden. Uh, dus dat is denk ik het grote probleem. Die auto's hebben wel snelheid nodig om dat crowd effect te krijgen. En hoe langzamer ze rijden hoe meer ze kwijtraken. Ja, wat uh, voor mij die uh, idee dat uh, toen het uh, crowd effect uh, minder uh, speelde toen had je heel vaak uh, toch uh, die, uh, die uh, vuurspetters uh, zeg maar uh, onder de auto's. Ja, en dat nou, zie je veel minder eh, tegenwoordig. Ja, tegenwoordig, eh, die plank is heel belangrijk. Hè. Dan zitten er, dan zijn er een soort titanenblokjes onder, skitblokjes noemen ze dat. En die mogen maar een bepaald hoeveelheid afsluiten. Eh, afslijten. Eh, als je niet te veel dan wordt een auto gedisqualificeerd. Dus eh, ze zitten heel erg met die rijden. Ook tegenwoordig te werken. En soms zie je ze nog steeds, zie je nog wel. Eh, je, je, ziet, je kan het heel goed zien dat bochten als bijvoorbeeld Oroes in Spaar. Het middengedeelte is helemaal bruin. Nou, dat is alleen maar de plank die er overheen slijt. Maar slijt zo'n plank te veel af. Ja, dan zeggen ze, jongens, die plank moet zoveel millimeter dik zijn, en zo'n zoveel millimeter, jammer joh, je wordt uit de uitslag gehaald. Je hebt te lage reden. En het is wel zo, hoe hoger je zo'n auto zet, hoe minder downforce je krijgt, want de luchthalende, die wordt in feite, gaat ook werkelen. En, en die downforce gaat gewoon minder werken. Nou, is het wel tegenwoordig, als ik de onderkant van de Formule 1 auto zie, hè, soms zien we dat, hè, als je zo'n ding omhoog getakeld wordt, en er staan er gelijk twintig fotografen omheen, want die kunnen aan de concurrentie, kunnen ze de foto's goed verkopen. En, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, zo sleufjes en gaatjes en flapjes onder dat je denkt van ja hoe kan dit in hemelsnaam nog werken maar het werkt kennelijk wel ja en het verschil dan voor iemand die minder downforce heeft die is dan wat sneller zeg maar op de rechterstuk stuk of zo op de rechte stukken? Ja, dan, dan, die, die auto wordt dan minder zeg maar, tegengehouden. Hè? Want je moet zo zien, dus, zo'n zo grout effect is ook een soort rem. Hoe meer grout effect je hebt, eh, hoe, hoe meer die wagen wordt, zeg maar, naar beneden wordt gezogen. Hoe meer motorvermogen je moet hebben om snelheid erin te hebben. Heb je iets minder downforce op die auto? Heb je ook minder... Zeg maar dat die wagen naar beneden gezogen wordt. Ga je op de rechterend natuurlijk veel sneller. En dat kan soms wel 5, 6 kilometer schelen. Als je je auto goed afgesteld hebt. Nou, dat, dat zie je dus voornamelijk in die trainingen doen. Dan zijn ze constant met die hoogtes bezig. Om die auto gewoon helemaal in balans te krijgen. En dan zie je zo, ook. Als je het begint in de trainingen heel hard gaan. Maar in de bocht heel langzaam. Nou, dan gaan ze daar een hoop sleutelen. Dingen ietsje laag. En het je natuurlijk opeens weer veel minder snelheid. Maar gaan ze de bocht heel hard op. Dus, eh, eh, dat is bijvoorbeeld met die sprinterstrijden. Die sprintweekenden hebben ze daar. Gewoon veel minder de tijd voor. En um, nou kunnen ze heel veel tegenwoordig in de, in, de, in, de, in de simulator. Maar jongens, als ze dat allemaal met de hand moesten doen op een circuit, dan kreeg ze daar echt gewoon. Uh, ja, je bent gewoon een dag aan het sleutelen. Hè. Dat is gewoon zo. Ja, ik ga me iets herinneren van een auto. Ik weet niet, niet meer welk team volgens mij. Mercedes. Die had een keer de auto afgesteld dat hij veel te hoog uh, stond, uh, zeg maar. Nou, ja, je kon je toen goed op de foto zien. Hij was klaar, die Mercedes was klaar voor prijsdakker. Ja. En de rest had je zoiets van: nou, die ziet er op een skewer rijden Nou ja, ja. ja, die, de, die deed dat toen ook niet. Nee, dan, klopt. Als je je basis al niet goed hebt, ja, dan heb je, ben je gewoon. Zijn auto is ook niet zo dat je die in vijf minuutjes naar beneden hebt. Hè? Dan komt er heel veel bekijken. Uh, dan dan verlies je gewoon heel veel tijd en heel veel tracktime. En tracktime is gewoon het belangrijkste wat je wil hebben, want daar haal je al data binnen. En volgende week in eh, Brazilië veel bochten? Ja, uh, enorm veel bochten aan uh, alle kanten op. Dus dat is mooi. Uh, de nekjes gaan het heel zwaar krijgen altijd. Maar zeker het opkomen recht stuk jongens. Uh, uh, dan zie je die kopjes er zeker aan het eind van de wedstrijd zie je die kopjes steeds meer gaan hangen. Uh, er zijn enorm veel uh, klachten komen daar vrij. Ook die eerste bocht, he, eind recht stuk jongens. Het, dan gaat, die valt die ook gewoon even gewoon volgens mij ze tien of 15 meter naar beneden toe. Uh, dan zie je in feite, moet je wel eens goed op gaan letten. Ik denk, hoor, ik het minder zien. Vroeger kon je het heel goed zien toen die kopjes open was. Dat die kopjes steeds meer naar de buitenkant gingen. Als je linksaf ging, bijvoorbeeld, dan zag je het kopje de andere kant op gaan, want die neckspieren die konden dat gewoon niet meer aan. En tegenwoordig hebben ze gewoon zoveel linkers naast ze zitten, dat dat wat uh, kussentjes naast ze zitten, dat dat wat beter gaat. Maar in interlagens is uh, geen makkelijke circuit en uh, het is nu wat minder warm, maar ze hebben uh, daar ook wel met 40, uh, 45 graden gereden. Nou, die, uh, die jongens die kwamen als een uh, pak blanke vlak kwamen <laughs> uit de auto, dat was waar. <laughs> <de, ja. laughs> Dat, dat, is, dat is mooi. Ja, dan dus zie je dat ze echt hebben moeten werken. Dus, uh... Ja, dat ze echt moeten werken. En ik, ik kan me dat kampries herinneren... dat de brandweer, het publiek, zond nat te spuiten... Hè? Uh, voor de wedstrijd, oh, ja. Want de mensen flauw vielen op de tribune. Zo warm was het dan daar. Ja, joh, dat, is, uh, dat is natuurlijk uh, wel iets... wat met, uh, met uh, Brazilië te maken heeft. Prachtig en de tegenwoordig van... hebben ze die koelvesten trouwens... Hè? om ze een ja. beetje koeler te houden. Ze hebben allemaal koelvesten aan. Uh, uh, ja, weet je, ik moet wel zeggen. Ik, weet je, ik zat laatst ik zat naar het programma te kijken. Toen zat voor een van die vrouwelijke rijders. Die zei, ja, die gebruiken we helemaal niet. En red je niet nodig. Als je goed getraind hebt, heb je dat niet nodig. Vond ik wel helemaal mooi. Je denk, ja, het zijn allemaal watjes de Formule jongens. Zeker, want uh, ja, je krijgt daar ook heel veel hinder van. Hè, met allemaal slangen of dingen die eraan ja, zitten. Uh, ja, maar het is gewoon zo. Je ziet ze natuurlijk ook voor de wedstrijd. Maar zij zei gewoon, dat doen wij voor de wedstrijd niet. Joh. Als je heel goed getraind bent, heb je dat helemaal niet nodig. Dus uh, nou, ik, ik denk dat een uh, gemiddelde, uh, makkelijke maart ook al over. Die hebben best wel heel goede collecties hoor, die jongens. Maar uh, ik vond het wel mooi uh, dat uh, de bijtjes zeggen, want het zijn watjes. Ik denk dat ze een hele goede. Nou ja, Max uh, die zat uh, afgelopen week al in uh, Brazilië, dus die is er uh, ja. uh, lekker vroeg bij. Ja, maar ja, familie toch? Ja, ja inderdaad. Ja. Die laat, die zich lekker, door de dus, oh, dat de gewoon familie verenigen. Nou, dat is het. Ja, natuurlijk. Dat tuurlijk. zal wel zijn. Ja, ja, dus uh, ja, prachtig, maar, uh, uh, ik, ik denk dat ik dat ook zou doen, maar Zo vaak zie je, zie, je, zie je het niet. Dus uh, misschien worden we dat plannen, plannen, gesmeed tot, uh, dat hij met Candy uh, daadse uh, zich hier gaat. We gaan zien. Ik heb geen idee. Nee, ik ben heel benieuwd. Dat, dat, dat, dat is voor de afdeling shownieuws, zeggen we. dan. <laughs> shownieuws, zeker weten. Nou, dat gaan we volgende week meemaken, Rendel. Ja, ik heb de zin in. Ik vind in Brazilië altijd een van de mooiste kampries. Dus, uh, ik doe met je mee. Prachtig land. En, uh, en ja, uh, kijken of Max toch toch wat kan doen. Want uh, het wordt moeilijk, jongens, die kampioenschap nu. Met uh, Norris daar vooraan, die zo hard gaat. Hij, hij zou moeten winnen. Dus ik uh, heb ja. geen andere optie meer. Hij ik probeer er toch nog in te geloven. Ja, nou ja, ik ook wel. En uh, ik vind het wel prachtig wat hij er nu toe gedaan heeft. Wat, wat Red Bull gedaan heeft, hè. Ze zijn teruggekomen. Uh, en hij moet het allemaal in zijn eentje doen, hè, jongens. Want het is, nou daar, het is uh, exit, hè, eind van het jaar. Klaar. Dat, dat is niks, nee. Dat, dat is uh, sowieso... Uh, ja, ook, ja, ook niet allemaal. meer uh, bij Racing Bulls denk je? Mm -hmm. Ik weet het niet, het zijn best wel wat mensen waar ze uit kunnen gaan trekken. Dus euh, euh, ik heb geen idee, het is wel gewoon er wel gebleken dat eigenlijk feiten, bijna, als je naast bak zit, je wil er eigenlijk helemaal niet strijden. want dit is eigenlijk gewoon einde carrière. Ja toch? En Hadja durft dat aan, euh, of moet dat, ja. moet dat aandoen? Nou, ik ga niet zeggen, ik durf het niet aan maar dan geloof je niet in jezelf. Want uiteindelijk een coureur, eh, van je, als je een hele goede coureur bent, eh, dan ben je altijd eh, voor jezelf ben je de beste van de wereld. En als je met die gedachte niet een uh, auto instapt, dan ga je ook helemaal nooit wereldkampioen worden. Dus um, hij uh, moet gewoon voor zichzelf denken, ik ben veel beter dan Max. En uh, anders ga je, ga je het gewoon niet redden. Nee, dus, klopt. Dus, uh, maar ik moet wel zeggen, je hebt natuurlijk wel zo'n een paar mensen die uh, ook het PS heeft nu aan toegegeven. Naast Max was in principe niet te rijden. Maar, uh, omdat ook het team best wel heel erg om hem gevormd is. Dus die heeft al aangegeven, uh, PS heeft al aangegeven dat het eigenlijk een onmogelijke missie is. Voor degene die naast hem komt te zitten. Nou ja, we ja. wachten het af. Uh, volgens mij we wordt wacht. het de hardjaar uh, in ieder geval die het volgend jaar mag proberen. Ja, laten we het hopen. Ik vind Hakja best goed bezig. Dus uh, die is uh, lekker, lekker bezig aan het rijden. En uh, het is wel een heel eigenwijs mannetje. Dus misschien is, is, ja, heeft de Red Bull het net even nodig. Nou, dat zou samen zo kunnen. We gaan het afwachten. Ik vind het, uh, laten we zo zeggen, ik zou het niet de keuze maken. Nee. Gelukkig hoeven we dat ook niet, uh, Randall. Nou, dus, gelukkig hoeven wij dat ook, oh, ook niet te doen. Zeker dus, weten. Uh, nou, dankjewel weer voor deze week. Volgende week gaan we, wat gaan we dan doen? Er is vast wel muziekverlies met Brazilië, denk ik. Ja, tuurlijk. De Benga Boys heb je bijvoorbeeld. En ja. Vast nog veel meer. Hoe heette dat ook alweer? Dat was toen Brazilië? Ja, veel Brazilië. Hoe is het nou? We gaan het opzoeken. Komt ja, ik, ik uh, laat mij maar lekker zingen. Even, even nou, koelen en dan uh, komen we er wel. En volgende een keer niet meer stoor. De lambada bedoelde ik. Ka oma lambada. Koma, Oma? Zing die lambada. Die zingt lambada. Dat is toch Braziliaans of niet? als slime dat nee daar gaan we niet aan beginnen nee, nee. lieve vrienden nou, ja waken maken wat zei jij Fred ja nou dit moet je de volgende geef een keer rot, sorry. Ja, oh, geef zo rot sorry. geef zo rot ja ja nou ja van je vrienden moet je het hebben hè ja ja ja ja ja ja, ja. oké okay, dankjewel. tot uh, volgende week tot volgende keer dat... dat... doei, doei. Hoi, dat was René Hoi. In Like a Virgin, een van de eerste platen die ze uitbracht. En blijft gewoon lekkere muziek, toch Dolly? Jazeker zeker wel. Like ja, a ja, Virgin. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben niet zo heel erg Madonna-achtig. Oh. Maar that is, Like a Virgin was wel een leuk nummer. Dat maar. was zeker een leuk nummer. Ja, ja, ja. ja. Zeker weten. Nou, ja. we gaan uh, de beesten van de week doen. De beestenboel. Ja, want in het dierentehuis kennen we land. daar zijn nogal wat dieren. Er is één hond en nog wat poezen en nog wat knaagdieren. En ik heb dit keer gekozen uit de categorie knaagdieren... waar we niet zo heel vaak van horen. Namelijk uh, drie uh, ratten. O, oh, drie ratten. Ja, die zijn uh, op 1 april geboren. Dus nu even zeven maanden oud zo'n beetje. En dat is een, een heel gezellig trio vrouwelijke tammeratjes. Van, ja, nou, van ongeveer zes maanden oud. En ze zijn op zoek naar een nieuw huisje. Ze werden niet goed verzorgd. En ze zoeken nu een nieuw fijn thuis. Waar, alles, waar ze alles krijgen wat ze nodig hebben. En omdat ze allemaal samen zaten... was er helaas veel ruzie. Ja, vrouwen onderling. Hè? Dat je, ja. Ik dacht altijd dat mannen dat hadden in de, in de natuur. Dat met dieren. Ja, ja, ja zeker. Hetten, hetten. Oh. Nou ja, maar ook uh, oh. met, met, met anderen. Met katers en zo. Maar, uh, dus ook bij ratjes is het. Bij vrouwtjes dus. En, uh, maar goed, ze zijn uh, vrij tam. En uh, ze zoeken een nieuwe plek... met mensen met geduld en tijd... Want ze zijn nieuwsgierig, maar ze vinden het soms wel spannend op, om opgepakt te worden. Dus ja, hmm. daar moeten ze ook even aan wennen dat je ze oppakt om te, te aaien of iets. Maar eenmaal in de handen zijn ze wat dapperder en dan kan je ze ook zeker aanraken. Nou, dus zover zijn ze al. Dus heb je interesse, laat het dan gerust weten. Uh, ze zijn niet gesteriliseerd. Dus dat moet je ook wel even weten. En ze hebben een binnenvacht, staat hier. Geen idee wat het inhoudt. Maar nee, ik denk dat, dat een, vroeg me ook af. Een echte ratten, uh, rattenliefhebber zal heus wel weten of, of een rat een binnenvacht... Zit hier omgekeerd. Dus de achterkant van de vacht zit aan de bovenkant. Ik weet niet of ze dat zo noemen. Kijk, het, het hondje wat ik heb, hè, die hier rondloopt, die heeft ook twee vachten. En dat, dat noemen ze dan weer een ondervacht. Maar ik weet niet of ze dat dan bij ratten een binnenvacht noemen. Dat is... Die hebben ja, geen lagen nee, Wij zijn niet van de ratten, Dolly. Toch? Nee, weet ik te weinig van. Helaas. Ik weet alleen dat ze op u zitten te wachten... bij het dierentehuis land. aan de Kees om straat 5 in Zandvoort. En hoe heette ze? En ze heette... Luella Lulu en Macy Lee. Ah, mooie namen ja, voor uh, deze mooi, drie ratten. He? Ja, Lulu. Dus ga naar het kennen ja, met Dierenhuis voor uh, deze drie ratten. Dankjewel, Dier van de Week. Kees om straat, nummer vijf hier in uh, Zandvoort. Nou las ik van de week een uh, berichtje op de Facebookpagina van uh, ZFM. Ja. Misschien heb jij dat ook wel gelezen, dat uh, Siggy en Dins... De, uh, een nieuw nummer hebben uitgebracht. Da dat he? rap -duo uit, uh, ja, dat rapduo uit Zandvoort. Die hebben een nieuw nummer uitgebracht, maar niet met zomaar iemand... Nee, samen met Fleming. Oh, ja. Ja. nou, dat, dat is helemaal fraai. En uh, ze zijn, leuk. Met, zijn. Vrijdag is hij uitgekomen en zijn meteen de tipparade binnengevlogen. Ook dat nog. Ook dat nog. Dus, ja, dus, uh, maar ze, ze, ze, ze doen het vanuit een cabrio, hè? dus dan vlieg je al snel weg. Ja. Zeker weten. Ik nou, ga helemaal goed met deze twee uh, heren uh, ja. uit Stanfords. Uh, samen met Fleming is de nieuwe single Meisje uit het Gooi. Hey, heb je zin om weer langs te komen? Mijn vader is niet thuis. Ze is een meisje uit het gooi. Maar ze valt op foute boys. Zij loopt zelf in die oor. Maar vindt mijn trainingspakken mooi. Oh, het meisje uit het gooi. Levend in een gouden kooi. Mij hoor je niet klagen. Want ze blijft maar naar me vragen. Oh, het meisje yeah. uit het gooi. Misschien ben ik niet wat je ouders verwachten. Maar zij kijken raar als je instapt. Je vriendinnen snappen er niks van. Vragen zich af wat er staat om op pinpas. Vraag ik op bed of mijn haren naar achteren. is zit niet op tennis of op geen Porsche op de oprit, heb geen privéchef. Ik heb gespaard voor mijn kloppen. Al die rijke tata's met rijke papa's. patas ze zij de brakka's. Kijk eraan hoe ze met mij op pad gaat. Maar ik ben die guy die zijn eigen pak maakt Ze heeft praten, tassen en bottega bottega's. Maar ze chillt bij me thuis en mijn nighttack. Ze vraagt continu of ik tijd heb. Want ik laat het zingen als Flem of een lijf oh, oh, oh, Ik zie ze naar ons kijken. Wat doet hij in ons wijken? Oh. Ik weet dat ze blijft bij mij Ze is een meisje uit het gooi Maar ze valt op oude vooi Zij ze loopt zelf in orma Maar in de trainingsparken mooi Oh, het meisje uit het gooi Leef die in een gouden kooi Maar hoor je niet klagen Want ze blijft maar naar me vragen Oh, het meisje uit het gooi Oh, het meisje uit het gooi zij dus kan niet meer doen als Die ik vindt zij te soft. Zij zit naast me in mijn trainingspak, we vliegen door de bocht. Zij wil zeker niet dat het stopt, nou ik ook niet. Zij komt uit de vrede OI. En als ze bij me slaapt, kijken, ik wel gooi ze vrouw, maar ze zegt haar ouder. ben de Sophie. Dat ze blijft met mij hey. Ze is een meisje uit het, het gooi Maar ze vakt me fout de Zelf zelf in die omhoog veel mijn trainingspakken mooi Oh, het meisje uit het gooi Even in een gouden kooi Maar nee, hoor je niet klagen Want ze blijft maar naar me vragen Oh, het meisje het gooi Oh, het meisje uit het gooi Ja, dat klinkt best wel lekker en uh, gevoelig ook. Uh, Siggy en Dis samen met Fleming en meisje uit het gooi weer Zandvoorts uh, producten uh, Benno. Goed hè? Ja, ja, ja, ja, ja. We hebben wel een klein pla een kort plaatje trouwens. Uh, ja, wat, uh, hoe, lang, uh, hoe lang? duurt die, uh, schatje? Ja? Nou, ik denk uh, nog geen uh, drie minuten. Nee, twee minuten 35. Nou, zie je wel. Dat is dus inderdaad een kortje. Dat deed je ja. in de jaren zestig. Nee, maar dat heeft met uh, TikTok uh, te maken ook. Oh, Daar moeten die platen tegenwoordig heel kort voor zijn. Minder oh. dan drie oh. minuten. Dus, uh, maar dan kun je toch ook twee minuut negen of vijf Ja, wel. Maar dan moet je één alinea meer... Uh, of oh, één zin meer, <laughs> meer doen. Oh, nou, weet, nou, niet, weet ik hoor. veel. Weet ja. ik veel. We weten wel dat we, we morgen weer een mooi programma hier bij ZFM hebben. ja. Uh, da da daar zal ik je straks over vertellen. Oh. Vandaag, 1 november, is het uh, dan start de campagne. Denk vooruit, campagne. En over een maand krijgen 8,5 miljoen mensen een boekje van de Rijksoverheid in de, in de bus. Om waar allemaal in staat wat te doen bij langdurige noodsituaties. En uh, nou, de Telegraaf vanochtend, die kopte op internet. Kans uh, op noodsituatie groter. Voorbereiding nodig op 72 uur zonder waterstroom of internet. Nou, dat deed me gelijk denken aan een interview. wat ik uh, dit jaar heb gehouden met de uh, geneeskundige hulpverlening Rampen en Ongelukken. Uh, die bestaat 25 jaar, de dus zogenaamde GOR. En daar hoort dan eigenlijk naast waterstroom en internet. hoort ook nog het riool bij. Dat het riool uitvalt. Dus je kan niet eens meer doortrekken. Dat is natuurlijk. Uh... Ik, toen ik dat hoorde, een enorme griezels... Uh, rillingen over de rug, had ik toen. Want ik had zoiets van, Godverdamme, wat een smeerboel moet het dan allemaal worden. Maar goed. Ja, we hebben uh, net uh, drie ratten in de aanbieding gedaan... van het uh, kennen we dieren thuis. Maar dan ja, kruipen ze zo meteen bij jou thuis uh, <laughs> binnen. <laughs> <hij> nou ja, bij mij uh, in studio heeft Steden valt het gelukkig allemaal wel mee. Oké, okay, dus, oké. Okay. Maar, uh, maar in ieder geval... Wat daar dus op aansluit dat je uh, naar, uh, naar binnen, laat ik het zelf een beetje, uh, bronnen die melden dat het zes tot zeven uur na de stroomuitval kan je bijvoorbeeld ook geen 112 meer bellen. Dus je kan ook geen dokter meer bereiken en uh, als je huis in de brand staat dan moet je hem zelf blussen. En, uh, en als je uh, je been gebroken hebt dan moet je dat ook zelf maar repareren. Want niemand weet uh, kan alarmeren en uh, nou daar... Is dan één club in Nederland, en dat noem ik ook dan de allerlaatste hoop in Nederlands, bange dagen bij stroomuitval, en dat is de Stichting Dares. En in 1953 hebben de zendamateurs, want het is een club van zendamateurs, die hebben eigenlijk hun nutten bewezen. En uh, nou, en die zendamateurs, die uh, gaan dan eigenlijk uh, een netwerk opzetten. En, uh, en dat gaan ze volgende week zaterdag. Gaan ze een landelijke oefening trouwens doen in de Muiden, vanuit de Muiden. En die zendt aan, me tussen, die leggen dan contact met elkaar en kunnen dan gesproken, maar ook tegenwoordig digitaal e-mails met elkaar uh, wisselen. Nou, en dat is, dan gaat de communicatie natuurlijk toch een stuk sneller. Het is alleen een maar dat uh, niet alle veiligheidsregio's zaken doen met de stichting Darus. Die, uh, en dus uh, staat het eigenlijk nog een beetje in zijn kinderschoenen in Nederland. En ook in de regio Kennemerland, Tenminste, zover mijn informatie nog klopt. Dus uh, nou ja, dat is, uh, en ik praat dus uh, nou, ruim een uur met Hans Lochjes. Die is coördinator van een stichting is in Noord-Holland. En uh, die vertelt er eigenlijk van alles over. En Hans Lochjes uh, woont in Heilo. Die heeft een, een hele rijke... Uh, ...geschiedenis bij de politie... ...en, uh, nou, en al die meer zijnde. En, uh, een heel uh, boeiend verhaal, vind ik zelf... ...over uh, communicatie... ...zowel bij de politie als van de stichting daders ...waar het natuurlijk allemaal omdraait. En die uh, P2000 en uh, C2000-netwerken, hoe zit het daarmee? Alles, alles gaat plat, Rob. Oké. Okay. Ja, alles gaat plat, zeggen ze. Ja, ik verzin het niet zelf, maar ik was er ook verbaasd over... Want ik wist niet beter dat bijvoorbeeld de Grote Meldkamer in Haarlem... dat daar uh, generatoren staan en die uh, dan de hele zaak wel aan de praat uh, kunnen houden. Maar ook dat schijnt op een gegeven moment allemaal afgelopen te zijn. Dus uh, de, ze, wat ze dus ook willen, dat is dus alle brandweerkazernes daar steunpunten gaan maken. Uh, dat zijn de plannen en de gemeentes zijn zelf ook al bezig. Elke gemeente, dus ook Zandvoort, moet een plan maken... Waar je dus terecht kan als je dus, uh, nou ja, als je niet overkomt of je buurman of buurvrouw is onwel, dat je naar zo'n steunpunt kan gaan en dat je daar alarm kan slaan. Maar goed, zover is het dus nog niet. En, uh, zover, uh, en, en we hopen ook maar dat die stroomuitval voorlopig uh, nog niet gaat gebeuren, want we zijn er nog niet echt op voorbereid. Nee, zeker niet net als uh, Droos ook niet. Nee, is, uh, precies. precies. Oh. En uh, ja, waar ik het meeste mee zit, even heel kort uh, nog... dat wil ik wel ja. even kwijt... is ja. dat uh, ja, is, we worden nu uh, zeg maar voorbereid op uh, rampen... en eventueel, laten we uh, hopen dat het nooit gebeurt... een uh, oorlog, aanval op, van de Russen en noem maar op... maar wij zijn volgens mij een van de weinige landen... waar we geen schuilkelders hebben. Of in ieder geval, nee. ik heb geen idee waar ze zijn... Nou ja, jij ja, ja, ja, ja, boft nog, want je kan de duinen inrollen. En uh, in, beide, in de Amsterdamse Alps, waterleiding duinen. Ja, je moet ze wel weten te vinden. Ik weet het toevallig een paar. Maar ja, je mag bij mij in mijn bunkertje, hoor. Oké, okay, oké. Okay. Ja, Albert-Jan heeft in Drinthe, heeft hij ook een, uh, <laughs> een kelder uh, voorbereid. Uh, maar ja, dat. Uh... Ja, dat is toch wel, ja, dat, dat mis je wel dan. Want uh, in de Oekraïne ja. gaan ze ook allemaal steeds uh, die metrostations uh, ja. in en uh, dergelijke. Ja. Maar dat hebben we hier allemaal niet. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dus inderdaad, dat is een groot probleem. Al laat je 18 miljoen mensen bij een, uh, bij een grote aanval. En uh, nou ja, die mogelijkheden zijn er niet. Dus uh, ja, God we hebben begrepen, in uh, ieder voor zich wordt het dan. Hè. Dus, uh, ja, nee, dat geeft in ieder geval de kwetsbaarheid uh, aan van Nederland. Zeker, zeker, zeker. En uh, nou ja, dat is. In, en ja, in hoeverre moet je je op alles voorbereiden? Dat er zijn natuurlijk heel veel scenario's denkbaar waarin we kwetsbaar zijn. Zoals uh, dat wij natuurlijk onder uh, zeeniveau zitten. En uh, nou ja, prik de dijken door en uh, we hebben een groot probleem. Hier. Mm. Dus, uh, nou ja, morgenavond uh, ga je in ieder geval over de communicatie praten. Ja, inderdaad. Alleen maar communicatie en, uh, en, en ja, hoe word je zendamateur en wat moet je ervoor doen. En al dat soort dingen meer komen aan bod. Nou, mooi. Hoe laat, uh, van hoe laat tot hoe laat? Van 8 uur tot 10 uur. En uh, ja, er zijn af en toe een moppingmuziek ertussen. Nou, helemaal goed. Wij gaan luisteren. Dankjewel, Benno. En een heel fijn weekend. Ja, jij ook. Oké. Okay. Hoi hoi. Dank, Benno. Dat was Benno inderdaad. Of het programma van morgenavond. Dus. Uh, van 8 tot 10 luisteren naar In Gesprek met Freds. Ja. In Gesprek met Freds. In Gesprek met Fred. <laughs> ja. Hey Freds. Goedemiddag. Goedemiddag, fijn dat je er weer bent. En ja. dat betekent ook weer een uh, Entertainment for You zo dadelijk. Ja, om 5 uur gaan we van met uh, Jeffrey Lee. Over zijn nieuwe single, Zij heeft het. En om 10 over half 6 gaan we bellen met Mike Riva. En zijn nieuwe single heet Dat Komt Alleen door Jou. Aha. Nou, okay. wie weet ik niet, maar dat gaan we vragen. Zeker. En Wim Franke gaan we bellen om uh, kwart over zes in de tweede uur. Over de nieuwe single Bingo, Bingo, Bingo. Bingo. Oh, daar ja. heeft uh, André van Duin nog eens een plaat van uh, gemaakt, van Bingo. Ja, dan maar hopen dat het geen valse bingo is. Dus, nee, nee, nee. Dan moet je een liedje zingen. Ja, zeker. Gewoon live bij uh, Fred zo dadelijk. Ja. Hey, leuk. Uh, ja, hoe was vorige week trouwens, uh, Zandvoort, voor jou? Ja, was weer is, mooi, hè? Uh, ja, was weer mooi. Uh, goed verlopen allemaal. Goed verlopen. Ja. was een... Uh, Uitzending van ja, vijf uur. Leuke reacties. En met de kerst gaan we dat weer doen, hè? Ja, de kerstuitzending, uh, uh, ja, dat uh, belooft we altijd weer wat uh, te wat gaan worden. Hè? Mooi, nou, daar ja. gaan we zeker mee uh, door, uh, Ja, ik, ik heb in ieder geval al Devin gestrikt om uh, op te treden als Jan Smit hier in de studio. Dus, uh, <laughs> Devin als Jan Smit? Ja, ja, ja, ja, ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat, was, dat was een deal. Oh ja, dat is ook <laughs> zo, ja. Dus in... dat, uh, dat staat alvast. Ah, oké, okay, helemaal goed. En, en natuurlijk... Uh, uh, Emiel, hè? Emiel in de in, in in, in, in gekleurde pak. Is gekleurde pak nou, ja, ja, ja, ja. Dat zal hem wel staan, hoor, denk ik. Prachtig. En dan die oliebollen bij, Dat gaat helemaal goed komen. Emiel. Emiel Baars, hebben we ja, het ja, over? Ja, ja, ja. Nou ja, we gaan zo dadelijk naar jou luisteren. Entertainment voor you. verzoekplaten ja. kunnen aangevraagd worden via www.zfmartisten.nl. Dankjewel en veel plezier. Dankjewel. Oké, okay, en jij ook, dankjewel, uh, Dolly. Ja, graag gedaan, jongen. Ja, het zit ja. er weer op. Ja, zeker. Het is weer dus voorbij gevlogen, zeker hè? Zeker weten. Nou, ja. dank wel weer voor uh, de bijdrage. Ja. En een uh, heel fijn weekend uh, aan alle luisteraars. En tot uh, ja, de volgende dag. Zandvoort op zaterdag. Dag. Dag, dag. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle.